Al deze woorden. En hij zegt deze nu nog. Ik ben de Heer uw God... die u uit land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken...